De brand lijkt te zijn ontstaan doordat IJsfontein... een soort vuurwerk aan champagneflessen waren gezet en bij het plafond werden gehouden. Zeker 40 mensen kwamen om het leven... en bijna 120 mensen raakten gewond. In Oekraïne worden duizenden kinderen en hun ouders geëvacueerd... die dicht bij de frontlinie wonen. Ze hebben het horen gekregen dat ze zo snel mogelijk moeten vertrekken... omdat de Russen steeds verder oprukken. In het gebied staat ook een kerncentrale... die is al jaren in handen van de Russen. Voetbalclub Go Ahead Eagles heeft last van het winterweer. De ploeg zou vandaag naar Spanje gaan en stond al op het vliegveld van Eindhoven. Maar hun vlucht werd op het laatste moment gecanceld. Go Ahead wil zich in Spanje voorbereiden op de tweede helft van het seizoen... en gaat nu waarschijnlijk iets later. En in Amerika en Groot-Brittannië worden restaurants opgelicht door hun klanten. Mensen vervalsen een foto van hun bestelde eten met AI om een gratis maaltijd te krijgen. Zo maken ze van een foto van een hamburger, een reentje die er ineens niet gaar uitziet, een taart met een vlieger op of iets dat zo geraamd over de datum is. Alles om uiteindelijk het geld terug te krijgen. En ik heb het weer nog voor je. Er valt regen en sneeuw en plaatselijk kan het glad zijn. Vannacht neemt de kans op sneeuwbuien toe. En het wordt maximaal 3 graden. En ook dit weekend kunnen er winterse buien voorkomen met sneeuw en regen. En het blijft koud met 1 tot 4 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538. Esther, dankjewel. En nogmaals, let dus ook goed op als je de weg op gaat. Het kan glad zijn. Op dit moment staan er geen vertragingen, wel flitsers en die krijg je van Julia. Te beginnen op de A1 grens met Duitsland richting Hengelo bij de Lutte 176.2, de A1 naar de richting Amsterdam bij Muiden 10.4, de A2 echt richting weer bij L207.9, de A20 dan Gouda richting Rotterdam bij Capelle aan de IJssel 38.0 en tot slot de A37 de grens met Duitsland richting Hogeveen. bij Nieuwe Landen, 10.4. Oh.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 Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. 15. 8. Ja, hier je vrienden van de 5 uur '8 ochtendshow Tim, Florentien, Rick en Niels. <laughs> en wij wensen jou een fantastisch 2026. Oh, Geniet ervan. Muzikaal, gezond en heel veel lachen. En wil je meedoen aan het grote vrijdagavondkwartet? Bel nu in 0909-30538. Dus bellen, bellen, bellen. 0909-30538. Maak je kans op mooie prijzen. Hier zijn Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. Heard that you were late going home. Knew it right away something's wrong. Guess you gotta go when the angels callin'. never got to say what I want.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 2026 ook weer het jaar wordt van Justin Bieber. Even wat nieuwe muziek. Ja, ja hij is helemaal aan het livestreamen. Heb je dat gezien? Ja, ja, ja, ja, klopt. Tegenwoordig helemaal op Twitter zo bezig. En ja. dat is heel vet, want je ziet daar een, een kant van hem... die je nog nooit gezien hebt. Hij had het er laatst bijvoorbeeld over... dat hij natuurlijk sinds zijn 15 al helemaal gewend is... aan al die ja, massa-hysterie ja, rondom crazy. hem heen. En dat dat bij hem helemaal niet meer binnenkomt. Heel gek, maar wel toch om te zien. Maar ik ben het met je eens, zeker weten. Ja. Uh, Justin Bieber met Sorry op 538. Jordi en Julia hier op het plek van Bas en Dylan met... Het grote vrijdagavondkwartet. <laughs> ja, en het woord zegt het al een beetje. We hebben vier luisteraars aan de lijn hangen... en die krijgen zo meteen allemaal één geluid te horen. Doen ze dat geluid allemaal goed Dan gaan ze er vandoor met prijzen. En de eerste kandidaat is Damien. Hallo Damien. Goedenavond, goedenavond. goedenavond Damien. En van Damien gaan we door naar Quinten. Quinten, goedenavond. Hallo. Hey. Hallo. En Emmy is er ook, als het goed is. Hoi. Hey hallo. Emmy, hallo. En Laura, goedenavond... Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ja, het hangt van jullie af allemaal vanavond. Ieder gaat ons de beurt: het geluid daar doen, wat we zometeen laten horen. Aan het einde moeten jullie dat allemaal tegelijkertijd gaan doen. En als je dan door de strenge ballotagecommissie a.k.a. Julia <laughs> komt. Of die het ermee eens is, dan gaan jullie er allemaal vandoor met prijzen. Um, zullen we dan maar het geluid laten horen? Ja, leuk! Je hebt hem uitgekozen, Julia, ja, waarschijnlijk een omdat beetje... je dit zelf ook heel veel gehoord hebt ja, afgelopen dag. Ja, gewoon een beetje met internet van uh, Oud en Nieuw nog. Oké, okay, komt hij? Luister goed. Het mogen duidelijk zijn wat het geluid is. Dat is een champagnefles die ontkurkt wordt. Ja. En daarna... Ja, ja maar blaas. we willen echt wel echt de ontkurking goed horen. Dus even de plop duidelijk. En dan ook even dat nabubbelen ook goed. Ja, dus nog één keer. <truh> Vooral dat laatste. Ik moet hier echt van naar de wc. Oh, heerlijk. Ja, Lievelingsgeluid. Oké, okay, Damien. Jij hebt de opdracht gehoord. Ben je klaar voor, Damien? Ik ben, ik ben naar helemaal klaar, hoor. Nou, ik zou zeggen... Take it away. Ga je gang. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, okay. ja, ja. Ten for the effort. 100 Hij, Hij is, wel wel, Hij is uh, hartstikke goed. Um, Quinten, goedenavond. Ja, ik uh, zal mijn best gaan doen, ja. denk ik. Mag ik alvast een tipje geven? Want ik heb ook al was die vorige goed. Ik vind wel dat die plopt En dan begin die mag wel wat lekkerder en wat duidelijker, eigenlijk. Ja, wel, hè, eigenlijk. Ja, oké. Okay, ga je gang, Quinten. Zo Zo'n beetje niet. Had ook een de kunnen zijn, maar. Uh... Nee, ik vond de plop, de plop was top. Ja, dus de we plop, gaan ervoor. De ping bij deze. Um, Amy. koffie Oh, ik vind het wel goede bubbels. Een hele goede bubbels. bubbels ja. waren goed. Dit is, dit is echt een goede champagne, dit. Kun je hem goed? Ik keur hem goed, absoluut. Okay. Pling. Um, dan Laura. De laatste. Wacht, wacht, wacht, Laura. Nog even. Muziekje, wat zag je, Jordi? Even nog één keer, Laura. Ja. Ik ben niet de jury. Ja, maar ik vind het wel. Ik vind, het, ik vind wel dat. Zeg maar, ik hoor wel de bubbels. Maar de plo okay, als je alleen nog even één plot doet, Laura, dan is hij goed. Nou, ja. Ja. Het is de eerste van 2026, jullie ja, hebben het allemaal goed, maar Opa. jullie krijgen alleen prijzen als jullie het allemaal tegelijk nog één keer goed nadoen. Dan gaan we, 3, 2, 1. Ja, prijzen voor Damien, Quentin, Amy en Laura. Happy hey. New Year.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 Amsterdam en Queen of my Castle. Vanaf maandag gaan we dit weer doen met 50 jaar. Naar de vrienden van Amstel live. Ja, en misschien is het wel. Mm, ga ik het zeggen? Ik ga het zeggen. Het leukste feest van het jaar. Nou, nee, nee, nee. Even leuk als Koningsdag, en als Oudjaarsdag. En als nee, 50 jaar Koningsdag en, en de vrienden okay. van Amstel, dat is echt. Dat, dat, dat zijn twee feestjes, daar moet je bij zijn. Het is in ieder geval de grootste kroeg van Nederland... Ja. waar je welkom bent als je volgende week ook weer naar 528 luistert. Het is eigenlijk een januari-traditie geworden... want die maand die is eigenlijk zo saai. Maar niet als je naar Rotterdam al hoi toe gaat. Want daar staan gewoon weer ja, de beste Nederlandse artiesten. Onze eigen bodem dus op het podium om jou een avond lang te vermaken. Ja, maar het is ook van alles door elkaar. Dat is ook leuk, weet je wel. Verschillende stijlen dan weer. Die zijn allemaal pommelien en Thijs, wel zo ja, we vorig jaar. Ja, uh, Direct. Divina. En we weten natuurlijk nog niet wie er dit jaar allemaal staan. Ze zijn er nu een beetje aan het teasen op hun socials. Klopt. Dus dat krijgen we allemaal... Uh, het, is, het is gewoon ieder jaar zo'n vette koortsdroom waar je naar aan het kijken bent. Want uit het plafond komt een drummer. Ja, ja. Uh, rechts in één keer een kroeg die door de lucht heen vliegt. Je wordt echt constant ja. vermaakt en verbaasd. Het is echt ontzettend leuk. Het is stijf uitverkocht. Maar wij hebben de aller, aller, allerlaatste kaarten. En die gaan we vanaf maandag hier bij 5G8 uh, weggeven. Ja. Hoor en, je dan uh, de kroegbel? Precies. Dan wil je naar 0909 3050 kom je naar uitzending, dan ben je er dus bij, het leukste feestje van het jaar. Ja, dan geven we niet twee tickets weg, maar nee. vier tickets, zodat je ook gewoon met je vriendenclub kan gaan naar de Vrienden van Amsterdam Live in Rotterdam Ahoy. Kans maken doe je dus vanaf maandag alleen bij Acht. Stormy, Papa Ute hoor je naar Max en Andy Grammer, The Thing I Love. You been there, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home.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 Dis-moi où tu caché ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts va pas va pas Jo 538 Strooi papa hoe ze hoorde je Jordi en Julia hier op de plek van Das en Dillen. Oh, Er is vandaag een liedje uitgekomen en ik heb hem denk ik al 184 keer geluisterd. Ja, hij is vandaag, vandaag is het natuurlijk sowieso een nieuw Friday. En op vrijdag komt er altijd nieuw muziek uit. Ja. En dan vind ik het altijd leuk om eventjes erdoor te scrollen. En toen zag ik een liedje van Lost Frequency staan. Nou, ben ik sowieso echt wel heel erg fan van hem. Ah, ik, fan, jij bent gewoon obsessief <laughs> met Lost Frequency. Ja, je kan hem kennen van uh, Are You With Me en uh, Where Are You Now? En In My Bones. Um, maar hij heeft een soort nieuwe sound te pakken. En dat is een beetje de trend, de muziektrend van toch afgelopen jaar geweest, de Hard House Trend. We gaan hem zondag officieel testen in Maak of Kraak het, om half negen in mijn radioprogramma om even zo'n nonchalante promo te maken. <laughs> maar ik wil hem heel graag alvast nu aan je laten horen. Ik ben uh, benieuwd eigenlijk. Last het is een andere, andere sound, zeg jij? Ja, heel vet. Oké, en hoe heet hij? Listen to me. <tied> Nou, nah, Nee, nee, zeker, Femke, zeker. Die stuurt ook al. Ik zeg nu al maken. Ricardo zegt maken. Die zooi. Wat een plaat. Goed, Ricardo. Maar dus zondagavond officieel in de Maak of Kraak het is om half negen. Maar deze stemmen neem ik sowieso mee. Het ja. zijn allemaal net berichten, joh. Er reageert niet eens iemand. Oh een jo, oh, ja. zo gemeen. Nee, echt, echt een goed nummer. En het, is, het is ook echt een hele lieve, lieve, lieve gast. Hij komt bij België los ja. het dus is natuurlijk. Zo en zo'n Vlaams accent? Ah, ik ga ook mee stemmen. zondagavond dus half negen. Bij Julia Maak het of Kraak het Lost is En listen to me. En vanaf maandag.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 De vrijdagavond van 538. Jordi en Julia. En Esther Dijkstra met het nieuws. Ja, Er gelden dit jaar nieuwe regels voor het daten. In december lopen veel relaties op de klippen. En in januari swipen we er gewoon weer op los. Het is dan ook een van de drukste maanden op Tinder. Ik wilde even aan jullie vragen, vooral Jordi in eerste instantie. Wat is nou echt een no-go op Tinder, als ik het jou mag vragen? Nou, vorig jaar januari zat ik er zelf ook nog op los te swipen. En een no-go vind ik... Dat je een gesprek begint met. Hoi, hoe is het? Ik vind het Leuk. Gewoon, nee, ja, niet leuk. Je moet toch eventjes <laughs> gewoon. Ik hou echt van het woord hoi. Dat vind ik ja. heel gezellig. Maar je wilt toch even met een, met een goede opening erin komen. Dus gewoon even een opmerking over je foto. of, of iets wat in je bio staat. Gewoon even een, een leuke manier van een gesprek openen. Oh, oké. Okay. Dat, ja. dat moet. Ja, leuk. En, en, en bij jou dan, Julia? Nou, het is heel Nou ja, ik, ik weet niet of het erg is, maar ik heb nooit nooit, nooit op, nooit op datingapps gezeten. Echt nooit. Ik heb wel meegedaan met vriendinnen, ging ik ook kieskeuren. Sorry, maar ik vind het gewoon bijna irritant. Yes, ja, sorry. Nee, maar het is helemaal niet alsof, alsof de mannen op me afkwamen. Dat niet. Alleen ik heb. Ja, ik weet niet. Ik heb er gewoon nooit aan gedacht. Ik ging echt op mannenjacht bij het uitgaan, zeg maar. Oh, dat is, dat, is ook, dat is ook een truc. Dat dan Het moet je leven We kunnen even laten uh, ja. scheuren. Wat, wat ik trouwens heel irritant vind, om nu weer er toch zijn, uh, mannen die dan beginnen met op, op Tinder met zo'n openingszin. Dat je echt denkt, oh, zo afgezaagd en zo niet geïnteresseerd. Ja, maar dat ah, wil Jordi. Nee, nee, nee, nee, niet van die, van die stomme openingszinnen. Ja. Maar gewoon even een goede manier om een gesprek te openen. Dat wel. Maar ben ik wel benieuwd, omdat dan ja, de zogenoemde regels nou, zijn. Tinder heeft de antwoorden voor ons. Zo deed je in 2026. We willen geen vage hints. Geen halve berichtjes zoals wij nu net eigenlijk ja, zeggen. Ja. Gewoon eerlijkheid. Zeggen wat je wilt. En dat heet clear coding. clear coding. We willen clear coding. We willen ook echte gevoelens. Die moet je tonen als man of vrouw. Maakt niet uit. Want dat kort punt. En dat vinden singles dus aantrekkelijk. Dat heet emotional vibe coding. Ja, zijn we er nog? Ja. Is... Oké. Okay, en dan nog de laatste: durf je mening te hebben ook als die anders is, want dat is authentiek. Ja. En ben je authentiek, dan ben je sexy. En dat heet hot take dating. Oké. Okay. En dan gooien we er nog een Engelse term in, want we zijn zo lekker bezig. Uh, dit jaar is uh, friends fluent ook een ding. Vrienden die dus meeswipen, meeslissen hey. en inspiratie geven in je dating. Doe jij dat? Ja, dat zeg ik net. Ik zei van, ja, ik deed vroeger wel altijd met vriendinnen mee. Ja, dan Ging ja, ja, ze heel ja. swipen. Dat vind, vind ik dus wel leuk. Niet, vind ik dus als man zijn we niet positief. Want dan voel ik me heel erg bekeken of zo. Dan voelt het heel erg alsof ik word getest. Dat als er een vriendin aan het meekijken is, wil gewoon een gesprek voeren ja, met degene. Ja, ik snap die... het ook wel, maar die man hoeft niet te weten dat ik jou heb gekozen. Hè? Uh... Okay, je wordt gewoon gekeurd door twee vrouwen, daar voel jij niks van. Nee. Okay. Dat... Nou, nou. Hoe nou. nou kan het nou dat jullie de hele tijd de ordinaire grappen maken? Hè? Dat ik me hier zo netjes hou. Wij zijn grappig. Ja. 5, 3, 8. Jordi en Miley Cyrus, zometeen, end of the world. Nou, Olivia, Dean, man I need, now. Mille, twee, twee, twee, twee, me, twee, twee,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 Smith met Stay you I'm waiting <laughs> Het is Solveig, Dragonet en hello. uur 8. Dames, ik uh, zit een beetje in dubio. Oh. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen helpen daarmee. Hangt er vanaf. Jordi zit in dubio, nou. <laughs> Kijk, we hebben allemaal twee weken achter de rug met eten en vreten en zuip. Toch? Kerstdagen, oud en nieuw en zo. Heerlijk. Ja, en dan ben je er dus eigenlijk helemaal klaar mee. Tenminste, dat heb ik. Dus ik, ik heb nu zoiets van, oh, kunnen, we, kunnen we weer even normaal doen? Mm -hmm. Maar... Het is wel vrijdagavond. En het is morgen ook nog zaterdagavond. zit een beetje nou in dubio, zeg maar. Of ik... Ergens ben ik helemaal klaar met Maar me. ergens heb ik dan vanavond ook wel weer zin om, om even het stadje in te gaan. Even het dorpje. Even lekker een spelletje doen. Zijn jij niet net vanmiddag op de redactie? Ik ga Dry January doen. Zei jij dat op de redactie? Ja, dat deed hij echt net gezegd. Ja, dat heb ik ook met mijn vriendin. Heb ik dat, we hebben dat Ga. samen afgesproken vandaag eigenlijk. Maar... Oké, okay, nou gaat het lekker met je dan? <laughs> ja, zeg maar, heb je een identiteitscrisis? Wat is er aan de hand? Maar hey. ik, vind ook, ik zag vandaag ook wel op TikTok dat iemand zei van... eigenlijk moeten we gewoon doen alsof na dit weekend januari begint. Zeg maar, dit zijn al van die tussendagen. Oh ja. Weet je wel, het weekend komt eraan. We zijn allemaal nog een beetje brak van oud en nieuw. Laten we gewoon afspreken dat we vanaf maandag... Toen alsof het 1 januari is. Kun je daar wat mee, hoor. Dus je antwoord is: ja, een kroeg in. Oké. Okay. Overhaald. <lacht> <lacht> We halen ook wel echt het slechtste met ja, je aan de Ja, eerlijk toch? Ik kunt je een beetje leven. Een nul nemen of zo. Dat kan. Ja. Kan ik niet Maar ik weet je weet, niet. het stond dus goed wat je wil Ik weet niet of je ooit 0-0 wijn hebt gehaald Het is niet te zijn oh. <laughs> Nou, zullen we dan met z'n allen naar de kroeg in de g de En dan weet ik van wat Oké, okay, lekker She said you don't want this heart But it's already broke So, me everything she touched Just goes up in smoke Only stay up and nights Then she's gonna be gone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 say we can do it our way, and if loves just a game to come and play. I see. A game to come and play I Sharon en Azie je in de vrijdagavondje op 5 uur. 8. Nou, Esther die heeft die as al aangetrokken. Ja, we hebben, we, we hebben net allemaal afgesproken om naar de kroeg te gaan. Maar ik, we moeten natuurlijk. jij moet nog een uur werken. Ik moet ja, snel mijn bed in. Dat kan helemaal niet inderdaad, want Tegen. ik moet hier nog een uur voor die weekend niks uh, zitten zo meteen. Hey, ja, nou, niet moet, mag. We hebben zo'n leuke baan. Mag je zo meteen nog een uur voor de weekend niks zitten? Nou, ja, ik ga wel alleen dan. <lacht> Ach, lieve <schat. lacht> En jij, hier morgen vroeg weer. Hè? Ja, dus ik ga snel mijn mandje in. Morgen komt het om 7 uur, 538. Lekker snel je mandje in. En dan bent ze bij. Nou, is heel 538 nog steeds een keer de beste wensen. En een heerlijk weekend. En een hele fijne vrijdagavond, hè? want het klinkt nu alsof we de radio uitzetten... maar het gaat nog gewoon door, hè? middernacht. Hoppakee, je kan 24 uur per dag en 50 uur luisteren. Nou, daar stop ik echt maar praten. Na nou, lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving? Klaar. Je nieuwe website? Klaar. En je eerste factuur? Ook klaar. Maar ben je er ook klaar voor als die eerste factuur niet betaald wordt?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 Combineer ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Voor dubbel voordeel? Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Nu winterseel madness bij Beterbed Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps, M Line Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beterbed.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 Kijk pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is...